7 uur. Gerg Kluik met het NOS Journaal. Premier Rutte wilde gisteravond tijdens de algemene politieke beschouwingen niet reageren op het uitgelekte nieuws dat de kroegen in zes regio's in het westen van het land eerder dicht moeten. Hij zei dat daar nog overleg over is met de veiligheidsregio's. Vanavond geeft het kabinet een persconferentie over nieuwe maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus. Het aantal besmettingen is de afgelopen tijd fors toegenomen.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 Ondanks de maatregelen die verenigingen nemen... schat sportkoepel NOC-NSF dat zo'n 20% van de ouderen nog niet durft te sporten. Ze zijn vaak voorzichtiger omdat ze in de risicogroep zitten. Het totaal aantal vastgestelde coronabesmettingen... is wereldwijd de 30 miljoen gepasseerd. Rond 1 uur vannacht meldde de database van de Amerikaanse Johns Hopkins Universiteit... iets meer dan 30 miljoen besmettingen. Sinds het begin van de coronacrisis de meeste besmettingen zijn in de VS... Wereldwijd zijn tot nu toe 943.000 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. President Lukashenko van Wit-Rusland heeft de grenzen met Polen en Litouwen gesloten... en de controles aan de grens met Oekraïne verscherpt. Hij zegt dat dat nodig is voor de veiligheid van Wit-Rusland... en verwijst daarbij naar NAVO-oefeningen in de regio. Hij waarschuwde inwoners van de buurlanden dat ze hun hersenloze politici geen oorlog moeten laten ontketenen... In wit Rusland wordt al weken geprotesteerd. De demonstranten eisen het vertrek van Lukashenko... ...wegens fraude bij de presidentsverkiezingen. Het weer veel zon, het wordt 19 tot 25 graden. en waait een matige oostenwind in het weekend opnieuw zonnig droog... ...en dan ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Opposition ZFM. you Satisfied Now you've done this do thing to me I hope you're pleased With what you've done Won't be for me again For so long I hope you're pleased We want you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 each other's hand, cause we seem to understand the edge of I